Here we go. Lokale omroep Goorlen, De omroep voor Goorle en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl All right now everybody. Quiet, listen to me. Right now, ladies and gentlemen, it's showtime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 Let's get down to business. Maarten van den Hout. Oh. De It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much. It's just not healthy. All my children in the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 man manhood is took and you're a make tag Spend the next two years as an undercover fag, Being used and abused to serve like hell To one day you was found hung dead in a cell But now your eyes sing the sad, sad song Of how you live so fast and die so young So don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose ja, lekker hoor. Een van mijn favoriete platen aller tijden, dat is White Lines van Grandmaster Flash en Mel Mel. Die kwam er een, een jaar later. Deze kwam ja, daar net voor. In 1983 en juist dit werd de, de grote hit en ook heel fijn. Grandmaster Flash en The Furious Five en The Message. The Message is in the music. Goedenavond, welkom bij een nieuwe... Ja, hoe heet het programma ook alweer? Breek ja, de Week. Ja, af en toe nog wel een keer de jingle laten horen natuurlijk. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Breek de Week. Het is 29 mei, woensdagavond 29 mei 2019. Het is 9 uur geweest. En hebben we er een beetje zin in? Yeah. Dat is mooi, want uh, tot 11 uur vanavond, twee uurtjes frieken op de lokale hoog is dit Breek de Week. Met de beste soulfunk, disco en af en toe een mespuntje jazz met nu Graham Central Station. Should I wanna sit on down? Should I wanna sit right down? I oh, I wanna think about it. I wanna sit down. Central Station, yeah, yeah, yeah. met natuurlijk uh, de legendarische man hemzelf, yeah, Larry Graham, en yeah, yeah. It Ain't No Fun To Me. Yeah. Lekker naar meneer. Daar zo, in die hoek. Ja, dankjewel. He, nou, dan zijn we officieel begonnen. Goedenavond, welkom bij uh, Break de Week. Je had vanavond naar uh, Mark Bassato uh, in de Kuip kunnen gaan. Heb je gelukkig niet. En ik beloof, je gaat er geen uh, spijt van krijgen. Hè? Gelukkig heb je voor de, voor de goede muziek gekozen. Alhoewel, de eerste Guilty Pleasure van vanavond, die staat al klaar. En dan zijn we nog geen tien minuten onderweg. Moet je nagaan. Ik heb het over deze dame, Yvonne Elliman. En haar can't have you... op uh, de soundtrack van Saturday Night Fever. De Bee Gees die waren heus niet de enige die op die soundtrack stonden. Ook deze dame, Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en uh, voor de rest waren ook Cool and Again, en Casey in the Sunshine Band, The Tramps, Tavares, die waren ook allemaal te vinden op uh, die soundtrack uit 1977 met alleen maar lekkere disco. Ook zo uh, dus deze van Yvonne Elliman en If I Can't Have You. Heel veel nieuwe muziek ook uh, vanavond, ja elke week eigenlijk, maar de, ja, de, het is niet normaal, er komen zoveel nieuwe platen uit, dat je, ja, dat ik, vorige week had ik al nieuwe platen. Daar was ik eigenlijk nog niet eens klaar mee. Maar die kan ik niet draaien, omdat er nou weer een hele nieuwe ladingstapel platen is, uh, is bijgekomen. Nou, uh, laten we maar gewoon uh, beginnen met uh, de eerste dan. Deze man, die heb ik uh, vorige week nog gedraaid. Maar dan een solo-solo-werk uh, van hem. Van een paar jaar terug. Ik heb het over May van. Hij zit in uh, de, dit bandje. De Tuxedo en de Taxido Way. I'm close to that. Taxido, weet je waar uh, Mee Haven in zit? En hij heet de Taxido Way. Hij is goed bezig hoor, die, die meehar van al jaren. Hij begon eigenlijk als artiest Maar hij vond het veel te duur om uh, ja, als hip artiest soulplaten te samplen. Dus toen dacht hij van ja, dan ga ik die soulplaten maar gewoon zelf maken. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan en uh, nou, uh, heel redelijk succesvol. Echt doorbreken wil hij maar niet, zeker niet in Nederland. Maar hij maakt wel fijne liedjes solo, um, ook nog als Cool Uncle. Dat is een project samen met uh, Bobby Caldwell en Jack Splash, deed hij nog op mee op dat project. Ook met Kraken Smaak heeft hij een fijne samenwerking. Nou, hij heeft dus nog zijn eigen bandje, Taxido dus. En ook uh, solo maakt hij heel erg fijn uh, werk: Taxido en de taxido Dit is Casey en de Sunshine Band, come to my island. Casey en Sunshine Band scoorden scoor eind jaren 70 uh, nah, best wel uh, wat hitjes. Dit was, uh, was er daar een van, Come To My island. Ja, komende zondag, dan wordt misschien uh, voor de eerste keer dit jaar de 30 graden aangetikt. Dus ik dacht van, ja dan doen we even uh, wat van die zomerse klanken, die doen we er gewoon, uh, doen we er gewoon bij. Daarover gesproken, dit is ook zo'n liedje. Dit komt uh, iedere barbecue, dus misschien ook wel weer dit weekend, komt het voorbij. Ik heb het over uh, Jamiroquai. Dit was uh, een van de allereerste singles. Een beetje zo uh, met ja, de kenningsmaking. Too young to die. Uh, Jameiro Cry en uh, Too Young To Die. En uh, ja, ik zei het net al, heel veel nieuwe muziek. Er is een nieuwe van de Brand New Heavies. Samen met uh, gewoon ja, de, de zanderes Nadie Davenport. Die heeft, uh, hebben gewoon weer een nieuwe single gedropt, zoals dat uh, mooi heet. En hij heet Getaway. I need to get away. I need to get away. I got caught up. Ah, lekker zomerzietje dit. Kunnen we goed gebruiken de komende dagen. Het is de nieuwe zin van de Brand New Heavies. Samen met, uh, ja op vokalen. Gewoon uh, de voormalig sanires, die is weer terug. Weet nooit voor hoe lang dat duurt natuurlijk, maar voorlopig is ze terug. Andy Davenport. Vocaliste van uh, de Brand New Heavies. Beetje, hè? ze zaten in het uh, s jazz hoekje zaten ze hè dat was uh, toen uh, in de jaren 90 was het heel uh, populair hun waren daar een beetje de, de pioniers van, hè, van S jazz. Dat was eigenlijk ja, alles in dat hoekje was het een beetje door elkaar. Dus jazz, soul, funk, disco. Als je dat allemaal gewoon in de blender uh, doet. Nou, hun, hun beginnen geen blunder in dit geval. En uh, ja, een beetje, ook een beetje groove, een beetje de club uh, jazz was, werd het ook wel genoemd. Uh, daarvan uh, waren hun uh, ja, de, de pioniers. Um, brand new heavies dus, maar ook incognito. astri, maar ook uh, Jameeric, waar die je net nog hoorde... Die maakten allemaal acid jazz. Ja, fijn nog. Nieuwe zin van de Brand New Heavy's samen met de Andy Davenport. Getaway! Het is brede week. 29 mei 2019. Het is, uh, nou, bijna half tien. Elke week de beste soul, funk, disco en een mespuntje jazz. En van Getaway, van de Brand New Heavies, gaan we naar Getaway. De drie goede vrienden van mij. Earth, wind en fire. Nu op de People so around you, giving you pressure. We stonden al wat jaren toen ze dit uitbrachten. Maar ze waren in Nederland nog maar net doorgebreken. En dat was het jaar na Shining Star. En that's the way God planned it. Earth Into Fire, dit kwam van het album Spirit uit 1976. That's the Spirit. En uh, ja, the Night, laatst nog gedraaid, die staat er ook op. Maar ook een liedje genaamd Earth, Wind and Fire. Ja, Earth, Wind and Fire met het nummer Earth, Wind and Fire. Cool The Gang, die hebben dat ook. Die hebben ook een nummer wat Cool and The Gang heet. Zo'n is dus een beetje aan het uh, begin van hun uh, carrière uitgebracht. Fijn liedje, dit uh, getaway van Earth, Wind and Fire werd geen hit. Kom niet verder dan de tipperaden. Het is uh, nu de bird aan dit liedje. The Night's Bird in dit geval, shakadak. De van Shagadak is denk ik wel uh, Down on the Street, die hoor je nog het meeste. Maar deze, deze is ook fijn hoor. En je zal maar op het terrasje zitten hè? en dan uh, de zon onder zich aan en dan dit als soundtrack. Ja, dat is toch heerlijk. Shagadak, een van de eerste hitjes was dit uh, Nightbirds uit uh... Ja, Goed brittannië kwamen ze, hè? Britse band, uh, jazz-funk-band. Uh. Dan nu ja, weer iets nieuws. Er is een, uh, een nieuw liedje. Ik kwam het uh, afgelopen vrijdag op zaterdagnacht kwam ik het tegen. Het is van een uh, los retros. Ja, laat je aan die naam vooral niet afleiden. Het is een, uh, een 19-jarige gast. Hij heeft twee liedjes uit. Dit is uh, zijn tweede liedje, zijn nieuwe single. En ieder instrument wat je hier hoort, dat heeft hij zelf Ingespeeld. Uh, dus eigenlijk een multi-instrumentalist. Mooi woord. Uh, Los Retros, uh, 19-jarige gast dus. Nieuwe single heet Friends. Oh, lekker! Fall in love with you. Zo oud als ik. En dan zo'n wereld dit. Nou, dat valt wel mee. Het is net nieuw. Maar alles er zelf ingespeeld. Deze 19-jarige Maury. Want zo heet hij. Hij komt uit de 122ste stad van Amerika. Oxnard is dat. Pick je toch even mee. hè? Uit, in Californië ligt dat. Maakt al enkele jaren muziek. Maar uh, ja, dit is dus uh, zijn tweede single Die hij zo uh, even... Hupsakee. boet pat, pat. Helemaal um, op... Um, ja, het wereldwijde web gooit. Hij heeft ook al een trouwe fanbase, lees ik hier. Via YouTube, Soundcloud, uh, ook lokale optredens langs de, de kust daar. Hele mikmak, maar goed. Nieuw liedje van uh, Los 19-jarige gast, gaan we in de gaten houden hier. Friends, dat is uh, de nieuwe Sinol. Ik ben benieuwd uh, wat hij nog meer uit gaat En na een nieuwe krijg je altijd een classic. In dit geval is die van Prince, If I Was Your Girlfriend. Help me pick out your clothes Before we go out Not that you're helpless But sometimes, sometimes Those are the things that being in love about If I was a and only friend Would you run to me if somebody hurt you Even if it's Time. Well, then can we just hang out? Ik een werkelijke tekst om dit als uh, man te zinnen. If I was your girlfriend. Ja, Tegenwoordig uh, kan het helemaal hè, met heel uh, de transgender mix. Sign to the Times, Prince, daar kwam het vanaf. If I was your girlfriend, een van de vele hits die daarop stonden. Over grote namen met een album met vele hits gesproken. Afgelopen vrijdag toen hadden we een, in het, het Hou niet op... hadden Jason en ik hadden het laatste uurtje van 9 tot 10. Een speciaal Elton John uur vanwege die nieuwe film Rocketman. En bij Elton John dan denk je aan die vrolijke popliedjes of aan goede piano ballads. Maar... Niks is minder waar. Hij heeft ook gewoon lekkere, ja, funky, funky shit gemaakt, hoor. Um, ik pak even de tweede album erbij. Elton John, uh, zo heet dat. Daar staan bijvoorbeeld klassiekers op als Your Song, Border Song. Of uh, afgelopen vrijdag ook gedraaid Take Me To The Pilot, Rock'n'Roll Madonna. Maar dit liedje um, staat er bijvoorbeeld ook op. Um, dit, is, ja, dit is gewoon een, een heerlijke funky track, dit, van Elton John. Van zijn tweede album. Ja, en je moet, je gaat die film zien. Waanzinnige film. Al mijn, bijna, bijna al mijn favorieten die zaten erin. Nou deze niet, maar daarom dan maar even hier bij Break the Week. The Cage is dit, Elton! John. Ah, ik heb hier ook nog uh, mijn Elton John bril uh, bij me. <laughs> Het was uh, The Cage. Lekker funky. Daarvoor uh, Prince en If I Was Your Girlfriend. En uh, er komt ook een, uh, een nieuw album van uh, Prince aan. De organisatie die het uh, nalatenschap van uh, Prince beheert... Die, uh, die zal het album met nog niet eerder verschenen materiaal uitbrennen. Op uh, 21 juni wereldwijd komt het op de streaming service Tidal. Dan gaat dat verschijnen. En vanaf 19 juli, dus met de L... dan is de plaat echter ook op uh, vinyl beschikbaar. En Jay-Z zal een, een luisterevenement in Los Angeles uh, presenteren. Nou, ik hoop dat het in ieder geval een stuk beter is dan uh, die uh, piano en een microfoon 9083. Die die. Uh, wat was het? Vorig jaar? Ja, bijna een jaar geleden uitbracht. Want dat kwam maar niet van uh, de vloer, uh, die demo's. Je had er eigenlijk helemaal niks aan. Zelfs als fan dacht je eigenlijk van, ja, waar moet ik hier mee? Dit was uh, Elton John natuurlijk en The Cage, echt waar, die Rocketman, die film. Wat een waanzinnige trip is het eigenlijk, met alleen maar goede muziek erin. Nou, ga hem checken. Dit was uh, The Cage. En dan weer iets nieuws, dit is, uh, ja, wat is dit nou weer? Uh, dit is, uh, ja, helemaal nieuw. Kenneth Champagne, zo heet het. Ja, ik, uh, ik klik hem maar eens gewoon aan. Ja, ik heb hem natuurlijk al beluisterd. Maar uh, Scone Cash Players, dat is uh, de, de act. En dit is de nieuwe zinhoog van ze. het champagne? nog. hoor. Toeters. Veel ook met een oorhol. Uh. Ah, altijd fijn. Scone cast players, Nieuwe al. Samen met uh, Jason Joshua. Dat je vraagt, uh, wat is je achternaam? Joshua? Nee, je ja, achternaam. Ja, Joshua. Jason Joshua. Zo heet, uh, heet de man op vokalen. En kent champagne. Fijn. Even een vergeten plaat uit 1974. Werd een klein hitje. Daarna de vergetelheid ingeraakt. En dat is zo jammer. Want wat een blad is dit. BT Express. En doe het. Doe het. till je Doe Do it, do Doe het. Doe het. Doe het. Doe it Doe het. it, het. it het. Doe het. Doe het. Doe do it het. Do Doe Doe het. Doe het. het. Ja, fijn nog. BT Express. Eigenlijk alles maar één hitje en uh, dat was deze, en zelfs die hoor je nooit meer. Zo verschrikkelijk jammer, want uh, wat een fijne plaat is dit, laten we eerlijk zijn. BT Express en do it, do it, do it till you're satisfied. Nog eentje dit uur. Chic. Die kennen we allemaal natuurlijk. Dit kwam uh, van, het, uh, van het eerste album, het debuutalbum. Uh, onder andere even kijken. Dance, dance, dance, die stond erop. Je weet wel. Jouwse, jouwse. Dit stond er ook op, werd geen hit, net zoals uh, Chic Sheer trouwens. Everybody dance. Met natuurlijk uh, naortjes, hè. Na ongelofelijk Ongelooflijk. Stopt nu USB in zijn gitaar, komt er net uit. Ook, ook veel gevoel zit van Sister Flash. Een klein stukje chic en everybody dance. Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met zometeen nog meer stol, funk, disco, af en toe een mespuntje jazz en soms ook iets nieuws. Maar nu eerst het nieuws van 10 uur, dit is Erik van Vliet. Dit is het Lokale Omroep Goorlen regio nieuws. De chapter van de Hells Angels in Goorlen is niet meer actief. Dat zegt burgemeester Mark Verstappershoef van Goorlen. De rechtbank in Utrecht heeft de Hells Angels afgelopen woensdag in een civiele procedure verboden. OM vindt het verbod belangrijk omdat de Hells Angels geweld faciliteren en verheerlijken. De motoclub werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht en ongeveer 40 jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland. Hells Angels Holland groeide uit tot een van de meest invloedrijke en machtigste chapters van Europa. In Groorlen was er een kleine afdeling actief aan de Poppelseweg. Omdat er geen activiteiten lijken te zijn aan de Poppelseweg... Waar het gebouw is gevestigd, is er dus geen aanleiding om op te treden. Zo liet de burgemeester weten. Op Hemelvaartsdag wordt er in Goorlen een brouwerij geopend. Brouwerij Nicolaas op de natuurpoort Goorlen aan de Turnhoutse baan. Met het eigen bouwhuis kan brouwerij Nicolaas nog meer bierliefhebbers de dorstlessen. Bier wordt volgens het persbericht ambachtelijk in vriendschap gebrouwen. Men gaat het bier vanaf Goorlen op de markt zetten. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel om de beide 19 graden. De temperatuur gaat de komende dagen verder omhoog. We gaan zelfs een weekend tegemoet waar temperaturen voorspeld zijn tussen de 27 en de 30 graden. Zo, tot zover het lokale Omoe regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleoomoe Dankjewel Erik. tot zometeen, hoi hoi. Aanstaande zondag is er tussen 12 en 2 weer een nieuwe uitzending van de Grote Antikater zondagmiddagshow. Show. Te volgen via Ziggo Kanaal 44, 105.6 FM en lokaleomroepgoorle.nl slash live. Zorg dat je erbij bent. Ja. Uh, tot zondag! Oké, okay. ja, wat leuk, wat leuk! Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Op Voor de Kunst.nl kun je bijdragen aan campagnes van heel veel verschillende makers. Voor je donatie krijg je altijd iets terug. Van eeuwige dank tot een kijkje achter de schermen. Van een handkus tot een huiskamerconcert. Zo wordt geven nog leuker. Doe het voor de kunst: Hartsplaat! en MBMS: Iedere dinsdag van 7 tot 9. Meer dan 8000 deelnemers en meer dan 500 kilometer. Start Parijs en Hamburg. Finish de Binnenrotte in Rotterdam. Doel? Het leven van mensen met kanker draaglijker maken. Dat is de Ropa Run. Kom jij op Tweede Pinksterdag de Ropa Runners binnenhalen in Rotterdam? Meer weten? RopaRun.nl Ropa De run op het leven. Lokale de omroep voor Goorlen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorn.nl. MUZIEK So I like stand all the things you want are real Stand. There's a midget standing tall, and a giant beside him about to fall. Since it all stands Don't you know that you are free Well, at least in your mind If you want to be voorhuur vorig uur begonnen met Graham Central Station. Met Larry Graham natuurlijk. Die zat ook in deze band. Sly en de Family Stone stand van het, uh, ja, de titeltrack van het, uh, van het album. Oh, Geweldig album is dat. Staan er veel meer uh, fijne liedjes op. Exact 50 jaar oud is dit. Ja, 1969, week 22. Toen kwam het, uh, de tippenrade uh, binnen. Hij heeft het één week ingestaan, daarna ging het eruit en daarna uh, kwam het er nog een aantal weekjes in te staan. Maar echt een grote hit is het helaas nooit geworden. Sly in the Family Zone en stand aan het begin van de tweede uur de week op deze woensdagavond. 29 mei 2019, net na 10 uur. Maar nu Denise Williams. Let's hear it for the boy. Wil je nou ook een leuk liedje horen? Dat kan hè. Vraag hem dan, uh, vraag hem dan aan. Facebook.com slash weeklog. Daar kun je je favoriete liedje achterlaten. En dan komt hij volgende week wellicht voorbij. Facebook.com slash weeklog. Dit was uh, Denise William en Let's hear it for the boy. En ik ga een beetje zo praten. Maar dat heeft af te maken met uh, de volgende plaat. Want die gaat zo. Dit is uh, Parlement. Ja, hele belangrijke band in de uh, funk. Met uh, George Clinton en... Uh, hoe heet hij ook alweer? Hoetsy Callens. Nou, daar hebben we laatst nog voor gestemd. Tenminste, dat hoop ik dat je dat hebt gedaan. Europees parlement. Parlement, later werd dat uh, Funkadelic. Sinds de jaren 60 uh, waren zij al uh, actief. Dit is uh, jaren 70 materiaal. George Clinton die was een beetje de, ja, de leider van het uh, zoiets ongeregeld. Want, uh, er zaten allemaal leden in die ook weer allemaal uit andere bands kwamen. Nou, onder andere Bootsie Collins, dat is uh, na George Clinton denk ik wel uh, de bekendste. Die was volgens mij uh, actief als bassist, dus uh, hoor eens hoe die bassist, in dit uh, collectief, ja. Belangrijk geweest uh, voor de funk, uh, heel erg geïnspireerd door uh, Sly and the Family Stone, die je net nog hoorde, en uh, ook uh, door Jimi Hendrix en zelfs Frank Zappa. Parlement, give up the funk, tear the roof of the sucker, tear the roof the sucker. Dit is nieuw, dit is de nieuwe van de Tesky Brothers, die heet Hold Me. You'll have a hard time trying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah, I'll carry you, I'll keep feet on the ground. You're strong and I'm a merry darling. You keep me going. We'll hey, hey, hey. Van 2019, de Tesky Brothers. Dit is de nieuwe zin. En die heet Hold Me. Van de Tesky Brothers gaan we naar de Ice Brothers. Dit jaar bestaan ze 60 jaar. 60 jaar, niet normaal. En uh, naast dat ze heel veel uh, fijne liedjes in uh, de jaren 60 en 70 uitbrachten, hadden ze ook af en toe een leuke in de 80s. Laten we eerlijk zijn. Dit is uh, daar eentje van. Want ja, je kunt dit programma overal beluisteren. Zij weten dat, zelfs between the Sheets. Ice the Brothers. Hey, girl, ain't no mystery. At least, as far as I can see, I want to keep. Oh 22e album, dit, was dit uh, de titeltrack van The Icely Brothers. Dit jaar bestaan ze dus 60 jaar, bestaan nog steeds, en dit uh, kwam uh, van hun eigen platenlabel wat ze in uh, 1964 uh, hadden opgericht, T-neck heet dat, en ook Jimi Hendrix die bracht daar uh, zijn allereerste nou, plaatjes uit, ja, leuk. Ice Brothers, Between The Sheets. En naast de, ja, dat er heel veel zwarte bands uh, waren die uh, heel veel uh, lieten inspelen, was het bij de Ice Brothers zo dat ze alle instrumenten die, de, die te horen waren, ze zelf in hadden gespeeld. Ik weet niet of dat voor, ook voor dit album geldt, maar ik denk van wel. Ze hebben in ieder geval uh, alles uh, zelf geschreven. De Ice Brothers en Between The Sheets. Van de 80's gaan we in de 90s. Dit is Joe Public. Grote hit voor ze, Live and Learn. One day he didn't up don't in fear. I don't wanna live. I scam wanna I don't wanna live. I don't wanna live in fear. I don't wanna live. I don't wanna live in fear. I don't I don't I don't Live and learn. Zaten behoorlijk wat samples in. Zeven om precies te zijn. Onder andere van Parliament, Sly en de Family Stone. Die twee heb ik gedraaid. En ook Steely met Pack die zit erin. Ja, als je goed luistert en, en je weet het niet eens. zelfs uh, dan, dan hoor je het wel. Uh, dit was uh, Joe Public, live and learn. You get to live and learn. Oh, wacht, nee, deze nog niet. Deze. Nee, lijkt wel op mijn intro. Ah, redelijk. Dit is nieuw. Ik heb het vanmorgen leren kennen. En uh, de, die niet noemen, nummer discjockey, die heeft het weer gisteren leren kennen. Kortom, gloedje, gloedje, gloedje nieuw. Het is de nieuwe single van Yuna. Wie? Yuna. Nou, onthoud die naam, want het is een erg fijn nieuw liedje. Samen met de uh, rappertje g Easy, doet hij ook mee. Black Marky is dit. We were friends. For my connections Maybe I said I'm the same as dude. You wanna call me brand new like it's all my fault, but that's what you won't do. Nah, now don't try to start me. Think I'm your John to your Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee. But we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day try to criticize me. You to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me. I know. Yes yeah. De nieuwe zinel van uh, Yuna. Samres heeft eerder uh, samengewerkt met Asje. Asje, Dit keer met uh, G Easy, dat is uh, de rapper die je erin hoort. Er zit wel een uh, grappig stukje in. Na, nou don't try start me. Think I'm your John to your palmkaarty. Yeah! <laughs> Blank Marky dat is uh, de nieuwe zinel. En ik vind hem fijn. Hij is heel zomers. ...funky-achtig... ...ik denk dat ik hem de komende tijd nog wel eventjes draai... ...Yuna g Easy. en Blank Markie daarvoor Joe Public... ...and you got to live and learn... ...Breek de Week, tot 11 uur vanavond... ...twee uur frieken op Logalum op Goorlen. ...als je nou nog iets wil horen voor volgende week... ...kun je het gewoon doorgeven... ...facebook.com slash Maartenlog... ...of facebook.com slash de Weeklog... ...daarnaast hebben we ook een podcast... ...kun je op diezelfde ja, Facebookpagina's... ...kun je die vinden... Dat is helemaal niet moeilijk. Je gaat gewoon naar die Facebookpagina. En dan, uh, ja, dan klik je gewoon op uh, nou, het afbeeldje de podcast. En dan uh, kun je daar gewoon uh, op abonneren. En dan kun je gewoon deze uitzending, wanneer je maar wilt, terugluisteren. Ik heb wel erin een stukje fruit, namelijk uh, de papaya. Talpo, como bumbum de bebê, de bebê, minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver, pode ver, trago a minha banda. Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, dá valor, vale quanto pesa, pra quem preza o louco. Inferno pra outro lugar fogo eterno Pra consumir o inferno fora daqui, fora daqui. <tom -se> Venho para a festa Sei la muitos la na testa la la la Deu só como um sinal, um sinal Eu como devoto trago um cesto de alegrias De quintal, de quintal Há também um cântaro, Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto, cantar o cantar Pra aprojeitar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui.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 Ja, dit is fijn nog. Op een zomersavond als deze. De Cool Notes. En Spend the Night. Ja, want behalve alleen maar hete, hete hits, hebben we ook de Cool Notes, inderdaad. Spend the Night, zo heet het uh, nieuwe liedje daarvoor. Uh, Gilberto Gil. Weg geen hit in Nederland, maar wel heel lekker. Dit was uh, Palco, de pa De pa ja, en dan nu een uh, nou, orkest wat eigenlijk ja, helemaal gebaseerd is op de eties, maar het is helemaal nieuw. De nieuwe van APX en Ming Slide, your touch. I just It's time APX, een project, uh, ja, wat is het? Het is een, een donkere dame en een donkere man, is het. Dat is uh, APX, dit project. Nieuwe single hebben ze, samen met Mink Slide. Helemaal gebaseerd op uh, de jaren 80 dit. En Your Touch. Uh, en ja, na een nieuwe, dan krijg je altijd weer een oude. En dit is echt wel een classic hoor. De Philadelphia International All Stars. Let's clean up the ghetto.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 Boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and there was all kind of disease in there, you know? But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. Ja, fijn nog. MFSB, dat, was, uh, ja, dat stond voor Mother, Father, Sister, Brother. Dat was een uh, heel groot orkest. Ja, een groep met uh, meer dan 30 studio muzikanten. En uh, ja, de, de, andere, dat was de andere helft dat was Philadelphia International All-Stars, een van de allereerste ja, internationale gelegenheidsformaties. En dat was uh, ja, eigenlijk na aanleiding kwamen ja, die, uh, die artiesten bij elkaar voor de opruimactie in uh, de Amerikaanse ghetto. Uh, ja, eigenlijk de Amerikaanse ghetto's. Uh, en in die groep ja, zaten onder andere Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergrass, de OJ's, Archie Bell en D.D. Sharp. Die zaten allemaal in de um, ja, International All-Stars uh, Philadelphia International All-Stars. Het is een hele mondvol uh, maar wat hoe je blauw nog steeds. Dit is Donna Sommer, de queen of disco. She works hard for the money. Donna Summer. Hit uit de, de 80s, Begin jaren 80. Scoorde zij dit met... ja, uh, She works hard for the money. Voor de laatste keer uh, ga ik je vanavond uh, iets nieuws laten horen. Even kijken of ik nog weet uh, wanneer ik dit überhaupt uh, tegenkwam. Ja, dat weet ik nog wel. Afgelopen zaterdagavond uh, toen heb ik dit ontdekt tijdens een uh, nou, soulprogramma. Ja, eigenlijk is, komt het, uh, ja, is het al een jaar oud, 2018, dus, uh, hoort ook al een heel album bij, maar ja, ik kwam het, kwam het afgelopen zaterdagavond pas tegen, dus ik dacht even draaien, GMSN, dus Inferno. Nieuw is dit, GMSN, zo heet dan ja, dit project, of deze dame. Dat is het eigenlijk, het album kwam vorig jaar uit, Velvet heet dat, en ja, dit is daar een van die fijne liedjes van Inferno, zo heet het. Abonneer je ook op de podcast, ga naar facebook.com, spreek de weeklog. daar komt de uitzending online, kun je hem nog eens rustig terug beluisteren, of ja, gewoon in zijn geheel, wanneer jij maar wilt. We even een verzoekje, voor Jan. The Detroit Emeralds and feel the need in me. See? Veel the niet, Feel the need in me! En tot zover deze break de week. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Ah, eerst nog even zeggen dat er uh, komende vrijdag gewoon weer een nieuwe het oude niet op is. Drie uur lang van 7 tot 9. En dan is uh, onze nieuwslezer Erik van Vliet, die is er dan ook weer bij. Die gaat, uh, die gaat lekker co-hosten. Ik heb er nog eentje voor, uh, voor je. En, <laughs> uh, we gaan terug naar de eindjaren 70. Uh, nou, ja, grote band. Ook uh, heel wat hits gescoord. Zeker een hand, handjevol. En uh, ja, dit is één van de mooiste. Want hoor die strikers nou in dit nummer. Ach, zo mooi. Of moet ik zeggen, zo mooi. Zo mooi. Even de kamer, ja. Die doet het ook nog. Dit is Royce Royce. en I'm wishing on a star. I'm wishing on a star. On the star to follow where you are, I'm wishing all the dreams to follow what it means, and I wish so on all.